10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW, vindt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan het Duitse industriebeleid. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep... tegen het vonnis in de zaak Marianne Vaatstra. De moordenaar van Vaatstra, Jasper S., zei eerder al... dat hij ook niet in beroep gaat. En daarom is het vonnis van 18 jaar cel nu definitief. De OM vindt dat het in het belang van de nabestaanden... om de zaak te beëindigen. Jasper S. kwam vorig jaar naar voren als verdachte... na een grootschalig DNA-onderzoek... in de omgeving waar het lichaam van Marianne Vaatstra... in 1999 werd gevonden. DigiD is vanwege een cyberaanval nog altijd slecht te gebruiken. De dienst wordt sinds gisteravond door cybercriminelen bestookt... met grote hoeveelheden data, waardoor de servers overbelast zijn. DigiD is de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken... bij overheidsdiensten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... is de privacy van DigiD-gebruikers niet in gevaar. Eergisteren was er ook al een cyberaanval op DigiD. In Bangladesh demonstreren duizenden arbeiders tegen de slechte arbeidsomstandigheden in het land. Ze eisen dat de verantwoordelijken voor het instorten van een fabrieksgebouw bij Dhaka worden opgepakt. Het gebouw met erin ruim 3000 mensen stortte gisteren in. Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 160. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken in Bangladesh... heeft de eigenaar van het gebouw de bouwvoorschriften overtreden. Hij had een vergunning om een gebouw van vijf verdiepingen neer te zetten... maar zou er later illegaal drie verdiepingen bovenop hebben gezet. ProRail is een nieuwe campagne gestart... tegen roekeloos gedrag bij spoorwegovergangen. Onderdeel van de campagne is een radioreclame... waarin ruim een halve minuut niets anders te horen is... dan gerinkel van een overweg ProRail. Het sportje is inderdaad ontzettend irritant. Uh, wat daar vasthangt is wel wat serieuze nieuws. En Dat, is dat er het aantal dodelijke slachtoffers op overwegen, dat het is gestegen. En daar willen we natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen. En op deze manier waarschuwen we iedereen uh, ja, om vooral op te letten bij de overweg. In 2011 vielen er negen doden op een spoorwegovergang. Dit jaar zijn er tot nu toe al vijf dodelijke slachtoffers. Het gaat vrijwel altijd om roekeloos rijgedrag. Meer Nederlanders staan tijdens hun leven een nier af. Voor donatie zijn er vijf keer zoveel als vijftien jaar geleden. Vorig jaar doneerde een recordaantal van 485 mensen in Nederland bij leven een nier. Volgens hoogleraar Wijmar van het Erasmus MC zitten er veel voordelen aan donornieren van een levende donor. De resultaten daarvan zijn zo dat die nieren zeg maar twee keer zo lang meegaan. In plaats van 9 à 10 jaar van een postmortale nier gaan die nieren gemiddeld 18 à 20 jaar mee.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 Lange ochtendspits vandaag, Jolanda van der Velde bij de ANWB, Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Nog 40 kilometer file. We hadden vanochtend ook heel veel vertraging door de problemen met de verkeerslichteninstallatie op de N11 Bodegraven-Leiden. Om half elf wordt er getest. Hopelijk zijn dan de problemen voorbij. Wat nog over blijft uit de spits is de aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Den haag maliveld en Voorburg 2 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Richting Den Haag is het nog langzaam rijden tussen Zoetermeer en Den haag maliveld over 8 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renken knoop en Valburg 6 kilometer. En op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswouden-Dorp en Zoeterwouden-Wijpoort 4 kilometer. Nederland moet er gaan lijken op Duitsland. Industriebeleid, dat moeten we hebben, vindt Bernard Wientjes van VNO NCW. U hoort hem zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de Cairo. Is uw huis al klaar voor het voorjaar? Uw erkende schilder, laat uw huis weer stralen met verkundig schilderwerk. Bovendien betaalt u nu maar 6% btw en maakt u iedere maand kans op 1000 euro nl Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Berliner Philharmoniker met Maris Janssons op zondagmiddag 12 mei. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer stralen.nl Een replica van de Oranjezaal uit Huis ten Bosch bewonderen? Kennis maken met de ontdekker van Rembrandt?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 Daarmee rijd je direct naar het goedkoopste tankstation in de buurt. Geen ondernemer? Prima. Gewoon downloaden. De gratis app van MKB Brandstof. Macro organiseert de grootste vrijmarkt van Nederland. Tot en met Koninginnedag de scherpste vrijmarktprijzen voor alle ondernemers. Zowel in food als non-food is Macro de gekroonde koning van de korting. Pak die kans en bezoek nu de vrijmarkt van Macro. Partner voor ondernemend Nederland. Wij zorgen goed voor ondernemers.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 Goedemorgen Nederland. Ben Kokkelman. Nederland moet een voorbeeld nemen aan het Duitse industriebeleid. Slachtoffers van medische fouten moeten meer hulp krijgen als ze daarover willen klagen. Als voetballer in de Jupiler League heb je geen zeker bestaan. Je hebt nu nog een contract voor een jaar. Ik wil meer vastigheid hebben, want we willen misschien een, een huis kopen... of vertrouwen in de toekomst hebben dat je langdurig een baan hebt. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Nederland moet een voorbeeld nemen aan Duitsland waar de economie bloeit dankzij een consequent industriebeleid. Dat zegt Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW. Meneer Wientjes, goedemorgen. Eén, hey, goedemorgen. Wat doen de Duitsers dan beter dan wij? Nou ja, we hebben dus in Nederland gelukkig weer een nieuw bedrijfslevenbeleid, eigenlijk industriebeleid, door de topsectoren. Dat is nu 2, twee, 2,5 jaar geleden gestart. Daarvoor hadden we een heel lang een, een eigenlijk geen industriebeleid. dat was het beleid van Nederland: is dus een, een post-industriële natie, met andere woorden diensten, economie. Dat tegenover hebben de Duitsers de laatste 40-50 jaar consequent gezegd. Industrie is de toekomst voor Duitsland. Dat brengt toegevoegde waarde. Daarmee hebben we een echt sterke exportpositie en hebben daarmee natuurlijk een hele sterke industrie gekeerd. Ja. Maar ik hoor de premier, die u toch ook wel eens goed bekend is, zal ik maar zeggen... toch altijd roepen dat de export de kurk is waarop de Nederlandse economie drijft. Nou, dat is ook, ook heel, heel verstandig wat hij er zegt. Dat is ook heel verstandig dat dit kabinet gewoon de wissel omgezet heeft. Dat is eigenlijk met het vorige kabinet gebeurd. Daarvoor was het nog uh, de gedachte... nou ja, de industrie gaat naar China en de ICT gaat naar India... en wij blijven een diensteconomie. Dat is omgezet de wissel. Alleen waar ik op gewezen heb, dat de achterstand die wij natuurlijk... daar hebben we bijvoorbeeld bij de keuzes van jonge mensen uh, in hun opleidingen die in Nederland heel veel meer, zeg maar, alfa en gamma, dus zeg maar, zachte studies zijn, in Duitsland heel veel meer harde studies zijn, beta-studies. Dat heeft te maken dat in Duitsland iedereen weet dat industriebeleid de kurk is van de maatschappij. In Nederland is dat gelukkig nu ook zo, dus mijn oproep is ook aan de politiek, ga dan niet weer uh, veranderen van strategie, hou dit nu aan de komende jaren aan, ons stofsectorenbeleid is langetermijnbeleid, en dan gaan er ook weer jonge mensen kiezen voor techniek. Ja, maar ziet u dan reden dat dat uh, zou gaan verdwijnen? u deze oproep nu doet? Nee, het was een, het was een uh, discussie waar ik het gedaan heb in, uh, in, uh, in Eindhoven uh, van de Nederland-Duitse Handelskamer. Het ging over het verschil tussen Nederlandse en Duitse strategie. En toen heb ik dit genoemd. En de oproep is gewoon doorzetten. Kijk, en ook niet meer sleutelen aan het topsectorbeleid. Daar heb ik, uh, daar heb ik geen aanwijzing van aan de kant van het kabinet. Dus het is wel zo dat vanuit de wetenschap af en toe er wordt daar vertoorend wordt... Uh, zet door, langetermijnbeleid, uh, geef ook duidelijke signalen aan, aan, aan jong Nederland... dat de toekomst van Nederland ook industrie is... waardoor ja. mensen weer opleidingen kiezen waar we zo drieën behoefte aan hebben. Maar hoe moet dat beleid dan nog extra handen en voeten krijgen? Wat moet er met andere woorden vanuit de overheid nog extra gebeuren dan? Heel duidelijk uitspreken, en dat heeft gelukkig de premier nu gedaan... en die dan over export, maar ik vind het ook belangrijk om te zeggen... export van de industrie, export van de maakindustrie... Die natuurlijk een heel uitermate succesvol is. Nou, als je beseft dat een kwart, ongeveer 20 tot 25 procent van een Duitse auto. wordt gemaakt uit in Nederland gevaarlijke onderdelen. Ja. Uh, onderlijn dat. Uh, breng dat naar buiten. Breng dat buiten in je uh, beleid richting opleiding. Uh, overtuig scholen dat het veel verstandiger is. Uh, veel energie te stoppen in de berg. Ga ja. bij bepaalde. Opleidingen, uh, ga wat meer het mes zetten in de, de Alfa, het gaat opleiding dat je daar nummerus fixer zet, dat mensen echt in de richting uh, gedwongen worden van beta. In, in Duitsland is 40% van de leerlingen kiest voor een technische opleiding, in Nederland is maar 22%. daar hebben ze heel hard nodig. Ja. Nou, ze, uh, Frits van Hout is lid van de Raad van Bestuur van ASML, dat is die chipfabrikant uit uh, Eindhoven. Ja. Uh, dat is overigens. Nou, was ik, uh, daar was ik vorige week in, het, uh, in dat. Uh, Exact, ja. Nou, dat, die, die zegt Nederlandse bedrijven zijn sterk in onderzoek en ontwikkeling of in productie. Dus laten we zeggen, um, niet in allebei tegelijkertijd. Hoe kan dat? Nou, dat is ook de reden dat wij dat topsectorenbeleid steunen, waar nou juist precies de brug geslagen wordt tussen onderzoek en bedrijfsleven. Dat hebben we jaren niet gedaan. In Duitsland, weder vergelijking met Duitsland, is er een hele lange traditie dat onderzoekinstituten heel nauw... ...samenwerken met het, uh, met het bedrijfsleven. In Nederland was dat niet zo. In Nederland was, dat, was daar een veel grotere afstand. In het topsectorenbeleid, en dat wordt nu hopelijk ook steeds, steeds meer gerealiseerd... ...is afgesproken dat een groot gedeelte van het budget voor onderzoek... ...de tweede geldstroom om in technische termen te spreken... ...dat dat moet gaan richting topsector. En dat zijn het algemeen technische, uh, technische vakken... En uh, dat moet gaan in samenwerking, dat, uh, in, in projecten uh, die dan in de Gouden Driehoek uh, plaats moeten vinden. Dat wil zeggen overheid, bedrijfsleven, research. En ook dat kunnen we weer van Duitsland leren. Goed, dan is er gisteren nog een voorstel gedaan door Willem Vermeen samen met Rick van der Ploeg, twee voormalige bewustlieden van de Partij van de Arbeid... die zeggen, ja, ja. Uh, er moet een publiek-private impuls komen voor de economie... bij elkaar 10 miljard, 5 miljard door de overheid te lenen tegen 1% rente... en 5 miljard uh, door het bedrijfsleven op te brengen. Vooral in infrastructuur, energieparken, uh, dat soort voorbeelden noemt hij. Is dat een goed idee eigenlijk? Ik ken het niet. Ik, ik, ik, ik heb het niet kunnen volgen, zat gisteren in andere besprekingen. Uh, nou ja, goed, uh, het is natuurlijk duidelijk dat de infrastructuur uh, iets is waar natuurlijk altijd uh, vanuit de overheid weer kansen zijn om de economie uh, zet in de goede richting te geven. Ja. Ik ken, het, pro ik ken het, pro het project van de heer van de heer Ploeg niet, ik zal het zeker gaan bekijken. Goed, uh, Ton Heertz kent u wel, die oh. wil de FNV gaan leiden. Is dat trouwens een goed idee? Bent u vrienden geworden tijdens het, uh, het smeden van het sociaal akkoord? We hebben natuurlijk een heel veel met elkaar te maken gehad. We hebben dus uh, ja, soms, soms dag en nacht uh, vergaderd en, en overlegd. En hebben gelukkig een goed sociaal akkoord afgesloten. Ja, en voor de rest is het daar aan de FNV om te voorzitter <laughs> te kiezen. Ik, ik, ik heb een uitstekende relatie in met Ton Heerts... Ik had ook een uitstekende relatie in het verleden met Agnes Dus het is natuurlijk aan de, de vereniging. Maar u had geen antwoord van mij verwacht. Nee, daarom begon ik al te lachen. Ja, dat dacht ik al. <laughs> daar ga ik ook lachen. Okay. Ja, dat lijkt me heel goed. Ik heb nog één slotvraag. Uh, want over dat sociaal akkoord gesproken, uh, Er was natuurlijk meteen weer gedoe over die miljarden bezuinigingen die dan weer van tafel waren. Die dan mogelijkerwijs in het najaar weer uh, terugkomen. Daar hebben we de vakbeweging voor een deel over gehoord. Maar u bent tamelijk stil geweest. Is uw advies aan het kabinet laat die 4 miljard aan bezuinigingen achterwege in het najaar. En met andere woorden morrel niet meer aan dit sociaal akkoord. Of zegt u we moeten uh, in het najaar na jaar misschien toch opnieuw gaan bezuinigen. Even heel duidelijk. Hè? Er is in het sociaal akkoord niet afgesproken dat er niet bezuinigd wordt. Dat is de, dat is de zaak van het kabinet. De 3% is de, de doelstelling van het kabinet. Wij steunen dat zo, zolang Europa vasthoudt aan de 3% en zolang de internationale financiële uh, agencies de, de, de Moody's en S&P's, Nederland beoordelen op basis van 3%, steunen we dat zeer, want de financiële stabiliteit van Nederland is het allerbelangrijkste voor het bedrijfsleven. Maar in het sociaal akkoord is alleen de invulling van, uh, van de 4 miljard of ruim 4 miljard is van tafel gehaald. En er is het door de bonden gezegd dat ze geen behoefte hebben aan, aan die bezuiniging. Maar daar is geen akkoord over afgesproken, nog in negatieve zin, nog in positieve zin. Dat is. Gewoon de taak van het kabinet, wat we wel afgesproken hebben... is dat het pakket zoals dat voorlag, de invulling van de 4,3 miljard van tafel is. En er is natuurlijk afgesproken dat de definitieve uh, invulling uitspraken... van het kabinet uh, afhankelijk zullen zijn van de cijfers van het CPB in augustus. Juist. Goed, uh, daarmee sluit u zich dus eigenlijk aan bij de zijde van het kabinet... dat dat eerder ook al heeft uh, gezegd. In ieder geval ja. is uw pleidooi voor meer industriebeleid uh, met Eindhoven en, als voorbeeld... Ja is een helder pleidooi en uh, eens kijken of ze dat in Den Haag zullen overnemen. Dat doen ze al een beetje, maar als ze het ook uh, lang zullen volhouden. Ik dank u zeer. Heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Bernard Twintjesstad, de voorzitter van VNO-NCW. Voor de fans in de Super League valt er weinig te juichen.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 Ja, slechts heel weinig voetballers worden echt rijk. En in de Jupilair League verdienen veel spelers zo slecht... dat ze vaak liever amateur worden. Hoort u in een reportage van Niels de Jager. Van 2-1, te maken, Zuidam! Zaterdagmiddag in Katwijk. Aanvoerder Jordi Zuidam scoort voor zijn club, GV Katwijk... in de topklasse van de amateurs. Zuidam. Veel balcontacten in het eerste kwartier. Twee jaar geleden was Jordi Zuidam nog prof. Eerst bij FC Utrecht en later in de Jubiler League bij FC Zwolle, Go Ahead Eagles en RBC. En ineens uitgehaald. Niet zo slecht. Tot hij ineens stopt als prof en als amateurvoetballer verder gaat bij Katwijk. Ja, daar liep ik al langer mee. Dat heb tijdens mijn uh, carrière als voetballer heb ik uh, twee studies uh, uh, gevolgd en... Ja, ik kreeg eigenlijk steeds meer de behoefte om ja, een nieuwe stap te maken in een nieuwe carrière. Kon je nog wel uh, bijtekenen of ergens bij een profclub aan de slag? Ja, ja. ja. Er waren aanbiedingen? Ja, nee. Ik, had, ik heb ook gesprekken gevoerd met clubs. Toch is het gek. Een profvoetballer die nog jaren mee kan en vrijwillig overstapt naar de amateurs. Volgens voorzitter Danny Hesp van spelersvakbond VVCS gebeurt dat steeds vaker... En dat heeft alles te maken met het geld in de Jupiter League. Je ziet ook inderdaad een grote groep die dan gezin heeft, kinderen... en dan toch kiezen van, ja, om nog eens verder stapje terug te doen naar de topklas. Omdat ja, daar uh, af en toe nog meer betaald wordt. En je een baan ernaast kunnen ze hebben. Dat, ze kunnen... dat is echt zo in de topklas van de amateurs wordt soms meer betaald dan in de Jupiter League. Ja. Ho hoe kan dat? Omdat goed bij bepaalde clubs gewoon de inkomsten heel laag zijn. En, en, en, dus... en in de topklasse wel goed? Nou ja, het is de combinatie van. Het is vaak uh, de voetballen en werken. En uh, je kan natuurlijk, uh, als je in de topklasse speelt, kan je 40 uur werken. Train je twee of drie keer per week uh, bij, bij de topklasse club. Nou, dan verdien je een, een salaris. Maar je kan ook nog 40 uur erbij werken. Als een klein jongetje ervan droomt om. Uh... Voetbalprof te worden. Dan heeft hij zo'n ideaalbeeld voor zich van een mooie vrouw om zich heen, een dikke auto, een Rian Salaris. Klopt dat beeld een beetje? Nou, jongen, jongen, ik kan me voorstellen dat hij dat nog denkt en dat hij dat ook uh, gelooft dat het zo is. Kijk, als, als een volwassen persoon dat zegt, dan, dan denk ik wel eens bij mezelf: ga eens even goed kijken naar het voetbal in Nederland He, en uh, vergelijk dat niet met het voetbal in, in Spanje of in Engeland. Het is totaal anders qua inkomsten. Ja, wat, wat, waar, waar moet je aan denken uh, uh, bij een gemiddelde Jupiter League club? Wat, wat, wat, wat krijgt daar? Gewoon een, een gemiddelde uh, rechtspek? Uh, ik denk dat die uh, pf, modaal net iets onder modaal inkomen heeft. Uh, FC Oxford bijvoorbeeld, die hebben een beleid nu waarbij je uh, bij, uh, daar niet meer kan verdienen dan 2600 euro bruto per maand. En niemand verdient daar meer dan dat bedrag. Ja, en van dat minimumloon of, of iets meer. Ja, dat is gewoon je hypotheek betalen. En dat wordt als je wat ouder wordt een gezin hebt, toch ook belangrijk. Nou ja, ja, goed, dat zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Ja, het is, het is een onzeker bestaan in de Jupiler in league En voor een jeugdspeler is die beslissing makkelijker te nemen dan iemand die, die een gezin heeft en waarvan de vrouw op een gegeven moment zegt: van ja, uh, je hebt nu nog een contract voor een jaar. Ik wil meer vastigheid hebben, want we willen misschien een, een huis kopen of het vertrouwen in de toekomst hebben dat je langdurig een baan hebt. En, da, en dat is wel eens onzeker in de Jupiler league En daarom speelt ook Jordi Zuidam niet meer op de vrijdagavond van de Jupiler League, maar op de zaterdagmiddag van de topklasse amateurs van Katwijk. Ja! En eigenlijk was dat nauwelijks een stap terug. De topklasse dat is natuurlijk amateurs, maar. Ja, eigenlijk is dat wel uh, uh, met een professionele insteek. Dus dat, dat, dat vindt eigenlijk al heel veel aansluiting bij het betaalde uh, voetbal. Omdat er natuurlijk ook gewoon gewerkt wordt met contracten. Ja, want uh, ook nog even voor de duidelijkheid. Het heeft stempel amateurs, maar... Je speelt daar niet voor een appel en een ei, hè? Nee. Je krijgt gewoon een vergoeding ervoor. Ja, je, je krijgt gewoon, uh, uh, nogmaals, je hebt gewoon een contract. En uh, daarin zitten ook uh, arbeidsvoorwaarden en daar hoort ook een salaris bij. En, dus je krijgt ook gewoon betaald uh, in de topklasse. Deze ontwikkeling geeft zorgen bij de coöperatie Eerste Divisie. Dat is zeg maar de brancheorganisatie van de League clubs Directeur Jelle Beuker. Kijk, wij constateren nu met name aan onze onderkant van de divisie dat hetgeen wat jij net schetst, daadwerkelijk plaatsvindt. Nou ja, hoe kunnen we dat met elkaar voorkomen? Zodat toch in ieder geval ook een stuk ervaring, wat wenselijk is, ook in onze competitie, dat we niet al te jonge spelers krijgen, ook in onze divisie blijft. Dat zou kunnen door de minimumeis van 16 fulltime contractspelers per club los te laten. Daardoor zouden spelers als Jordi Zuidam, die daarnaast willen werken, parttime in de Jupiter League kunnen blijven. Maar ook dat stuit weer op verzet. Bijvoorbeeld van de directeur van Telstar, Pieter de Waard. Nou, dat vind ik geen goede optie. Want ik denk dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de Jupiler League. Dus daar moeten we niet aan beginnen. Als je die structurele eis van 16 loslaat. dan krijg je echt ja, amateurniveau op het veld. Ja, dat zou een van de gevolgen kunnen zijn, inderdaad. Ja, je betaalt ze niet meer als prof, dan kun je na een tijdje verwachten dat het amateurspel wordt. When you pay peanuts, you get monkeys. Morgen, na een faillissement, krijgen de fans. Een lesje in nederigheid. Wij spelen hier uh, dit jaar in, in, in de vijfde klasse. Het allerlaagste niveau wat je hebt in, in Brabant. Morgen dus. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via Goedemorgen Nederland. Het kro.nl .no. Straks gedupeerden van medische fouten moeten worden bijgestaan... door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Henk Spaan. Ik begrijp die Twitter-mensen niet met hun koningslied. Willens en wetens communiceren ze met elke getatoeerde aap... die op het nippertje kanker, gas en pleurisyoot kan zeggen. Waarom willen ze zich op dat niveau bewegen? Er zou een Twitter-plus moeten komen... waarvoor je een heel moeilijk toelatingsexamen moet doen. Met een boekenlijst van 250 stuks. Ook Engels, Frans en Duits. Wat zou het kalm worden op die sociale media... Het leven is gewoon te ingewikkeld voor de soundbites van Twitter. Laat me de Syrische kwestie eens proberen uit te leggen. Je hebt aan de rebellenkant één het vrije Syrische leger. Dat zijn tegen het bewind vechtende groepjes zonder commandostructuur. Dan heb je twee Jabhat al Nusra, een filiaal van Al Qaeda. Hoe onderscheid je deze twee soorten rebellen? De vrije Syriërs zijn vies en ze hebben honger. De jihadisten van Jabhat al-Nusra zijn goed doorvoed en schoon. Zij hebben geld. Wat bindt die twee groepen? Dat ze Soenis zijn. Zoals bekend is de Syrische dictator Assad, Shia. Evenals de regering van Iran en Hezbollah die Assad steunen. Onthoud goed, veel conflicten in het Midden-Oosten zijn ook sectarisch. Sunni tegen Shia. In dit verband. Nu zei minister Kerry van de VS gisteren. dat de NATO de Syrische rebellen moet steunen. Welke rebellen? Amerika gaf ze in maart al 60 miljoen dollar. zogenaamd voor eten en drinken. Dus wat doet het Westen? De facto. met zijn hulp aan de Syrische rebellen? Ze steunen Al-Qaeda. Politici zijn dom. Ik denk niet dat er meer dan vijf Nederlandse politici zouden slagen. voor het Twitter Plus toelatingsexamen. Elke Twitter gemeenschap krijgt de politici die hij verdient. Ik hey, morgen de ochtendtubeur van Neil Gunjelli. What's up? What's up? Uh, So yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The black bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh. radio station blessing every mind, uh. We we crossing boundaries like every day, new hobby, bobby, bobby, being the on the fake, we got, we got, tab magnification, time, magnify like every day, yes, yes, sure, you know we never stop, we never rest, sure, the black of music keep the funky fresh, sure, and we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah.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 Canada, Black Eyed Peas en Sergio Mendez. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Medisch Tuchtrecht moet op de schop. Dat wil de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hij wil dat klagers in de toekomst worden bijgestaan door de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat zegt de voorzitter van het Tuchtcollege, Auke Scholten, vanavond in Brandpunt. Reporter, u hoort de tune. Redacteur Elisa Bergman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, is er precies, wat gaat er precies mis waardoor het nu beter moet? Nou, Op dit moment is het heel moeilijk voor een klager. Dat is toch meestal een patiënt en dus een medische leek. Ja. Om echt de klacht goed te formuleren. En dat is heel belangrijk, omdat het Tuchtcollege alleen maar kijkt naar de klacht... En daarover oordeeld. Zijn er voorbeelden van zaken waar het mis is gegaan? Uh, uh, ja, want heel vaak, je ziet als je de. want dat hebben wij gedaan, de uitspraken gelezen. Je ziet dat vaak een klacht ongegrond wordt verklaard. Bijvoorbeeld omdat de klacht dan is ingediend tegen een arts. die bijvoorbeeld niet de handeling heeft gedaan. waarover de klacht is ingediend. Juist, met andere woorden, gewone en normale klagers... zoals jij en ik, als we zouden willen, ontberen de kennis... om het strikt genomen juist te formuleren... zodat een klacht ook in behandeling kan worden genomen. Precies. Of, of, of uiteindelijk leidt tot een tuchtrechtelijke maatregel. Ja, precies. En daarom weer wil Alke Scholten... de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege, dat de IGZ... De patiënt gaat bijstaan om die klacht goed te formuleren. Ja. En ook te onderzoeken wat er bijvoorbeeld onder het probleem ligt. Goed, dat is nogal uh, opmerkelijk. Dat met name ook de, de, de hoogste man van dat medisch tuchtcollege dat zelf zegt. Dus hij stoort zich daar zelf ook aan. Ja, ik, ik denk dat hij dat uh, dagelijks uh, in zijn uh, praktijk uh, tegenkomt. Ja. Uh, en heeft de inspectie voor de gezondheidszorg daar wel eens in een tijd uh, voor? Dat hebben wij niet uh, geïnformeerd, maar ik hoop het wel. Ja. De IGZ dient nu zelf ook uh, klachten in. En, en dit zou dan samen zijn met de patiënt. Ja, kijk, het punt is natuurlijk dat die IGZ, die Inspectie voor de Gezondheidszorg... al heel veel taken op het bord uh, heeft liggen. Althans zeggen ze zelf altijd vaker. Daar gaat ook van alles nogal mis uh, geregeld. Uh, is, dat dan, uh, in, is dat in de ogen van deze oude scholten dan niet een extra handicap? Nou, daar heeft hij niet uh, zich over uitgesproken. Nee. Goed. En met andere woorden, uh, uh, klachten in de toekomst... daar kun je worden bijgestaan door, het, uh, door de Inspectie voor de Gezondheidszorg... Ja, dat klopt. Waardoor je en daarnaast... een de kans verslagen hebt om uh, uh, een maatregel door dat tuchtcollege opgelegd te krijgen. Ja, en daarnaast wil uh, de heer Scholten ook dat uh, uh, hij nog de klacht kan aanpassen... of de klacht kan worden aangepast tijdens de zitting. Omdat op dat moment meestal dingen naar boven komen die nog niet bekend waren eerder. Maar dan gaat eigenlijk dus uh, de hoogste man van dat tuchtcollege aan de kant van de klager staan. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is bijna een soort van ombudsmanachtige ontwikkeling. Ja, misschien wel. Ja. Opmerkelijk vanavond dus te zien in Brandpunt Reporter. Hoe laat? Om tien over negen. Op Nederland. Twee. Allemaal kijken. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf. Uh, Zometeen op Radio 1. Lijn 1, Naida. Goedemorgen. Ja, dat is Ja. Hi Sven, goedemorgen. Ja Sven, Maxima die opent vandaag in Den Haag Girls Day. Een landelijk initiatief om jonge meiden kennis te laten maken met de wereld van de techniek. Want er werken in Nederland te weinig vrouwen in technische beroepen. Ja en lijn 1 staat op het zwaar bewaakte terrein van ExxonMobil. En vanuit Europort praten wij zometeen over het nut van meer vrouwen in de techniek. Zometeen dus in lijn 1 eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Dit is Radio 1.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 En daardoor zijn de servers overbelast. DigiD is de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken bij overheidsdiensten. ProRail is een nieuwe campagne gestart tegen roekeloos gedrag bij spoorwegovergangen. Onderdeel van die campagne is een radioreclame... waarin ruim een halve minuut niets anders te horen is dan gerinkel van een overweg. In 2011 vielen er negen doden op een spoorwegovergang. Dit jaar zijn het er tot nu toe al vijf. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Daar een pingeltje bij... Want het was een zware ochtendspits vanochtend. Is die spits al opgelost inmiddels Jolanda van der Velden van de ANWB? Ja, ARB. Sven, zo goed als wel. Wat er nog overblijft, zijn de files op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersa en Maastricht 3 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Voorburg 2. De A50 Arnhem richting Oost tussen Renken en Knopend-Valburg zes kilometer. Laatst is de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort 4 kilometer. Dankjewel Jolanda. Ik zeg tot morgen. Veel plezier met Naida. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Goedemorgen luisteraars. Vandaag praten we in Lijn 1 over het belang van meer vrouwen in de techniek. We staan in het gebied de Europoort, het, het industriële hart van Nederland. Hier wordt grof geld verdiend door de mannen van de chemische industrie. Mannen, u hoort het goed, want veel vrouwen zijn er niet te vinden. Nog niet. De olie- en gasgigant ExxonMobil, een van de grootste bedrijven ter wereld, heeft vandaag haar zwaar beveiligde poorten geopend voor ons en voor schoolgaande meiden. Luisteraars, is het een goede zaak dat we investeren in meer vrouwelijk technisch talent? Of redden we het prima zonder de vrouwen? Exxon is ook groot geworden zonder de hulp van vrouwen, lijkt mij. Belt u naar 0800 1121. Twitter kan ook naar hashtag lijn 1, mailen kan naar lijn 1-apenstaartje En behalve luisteren, kunt u ons ook zien via de web webcam via lijn1.ntr.nl. Dit is lijn 1. Daar is een bus vol vrouwen, een bus vol jonge meiden heb ik. En dat is eigenlijk heel ongewoon, want hier in het botslek zie je vooral mannen. We gaan praten over vrouwen in de techniek. Bij mij in de bus, Linda Derksen van het VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes en vrouwen in de beta-techniek. Wat doen jullie precies, Linda? Um, nou, zoals je net al zei, VHCO is het Landelijk Expertisebureau Meisjes, Vrouwen en Beta-techniek. VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in de beta-wetenschap, technologie en ICT te vergroten. En uh, dat doen wij in de hele onderwijsketen. Dus primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs. Tot en met uh, de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Want wij zien dat toch ook daar vaak veel vrouwen uitstromen. Ja. En vandaag opende, ik zei het uh, al eerder, in Den Haag. Prinses Maxima, ja. binnenkort koningin Maxima, ja. opende Girls' Day 2013. Wat is dat precies, deze Girls' Day? Girls' Day uh, is een landelijk event. Wordt georganiseerd uh, jaarlijks op de vierde donderdag van april. En um, ja, bedrijven, beta-technische bedrijven, science centra, onderwijsinstellingen... Op, uh, openen hun deuren voor meisjes. Meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. En uh, dit jaar zijn dat uh, 8200 uh, meisjes... Uh, bijna 300 bedrijven en ongeveer 250 scholen die meedoen aan Girls' Day. Mm -hmm. Dus dat zijn mooie aantallen. 8200 meisjes door het hele land ja, gaan hele technische land. Ja. En de opening, de kick-off is net gedaan inderdaad door Maxima bij TNO. Dus dat was de kick-off voor vandaag. En er, er volgen nog vele, uh, ja, vele activiteiten. En jullie hopen dat die 8200 meiden nee, warm gaan lopen voor de technieken en ervoor gaan kiezen? Ja, dat is wat we hopen. En daarnaast dat zij een beter en breder beeld uh, krijgen van de waanzinnig leuke mogelijkheden die er ook voor vrouwen zijn in de betentechniek. In de bus. Drie van die meiden, want die heb je ja. voor ons meegenomen. Uh, even kijken, Emilie. Ja. ja, als jij de microfoon... Waarom ben je hier naartoe gekomen? Moest dat van school? Of had je echt zin? Uh, nee, het werd aan ons voorgesteld. En dat, het leek ons ook gewoon heel leuk, omdat we ook met z'n drie ook allemaal NT kiezen. Natuur en techniek. Dus we willen daar eigenlijk wel meer over weten. Jij gaat dus natuur en techniek kiezen? Ja. Want welke klas zit je nu? Ik zit nu in de derde. Drie? VWO. Ah, drie VWO. Ja. En waarom ga je kiezen voor natuur en techniek? Uh, ik vind het leuk. En ik ben er... Beter in <laughs> dan in andere vakken. Oké, okay, en jouw vriendinnetjes achter jou, Elise en Marielle... als je de microfoon even doorgeeft. Dat is Marielle. Ja, um, ik heb voor en gekozen omdat gewoon... ja, ik ben er ook gewoon beter in. En het lijkt me ook heel leuk om iets... of met techniek of gezondheid te gaan doen. Dus daarom ook voor en gekozen. En wat zou je dan in de techniek later willen doen... als je een beroep moet noemen? Um, ja, ik weet zo snel even niks. Maar het is gewoon zoveel wat je gewoon nog niet kent. En ja... Dat kan je nu gewoon ontdekken. Misschien vind ik dit wel hartstikke leuk. Of misschien wel een ander bedrijf waarvan ik denk... ja, daar wil ik werken. Maar ja, dat moet ik nog allemaal ontdekken. Dus. Werken je ouders toevallig in de techniek? Nee. Dat niet? Nee. En naast jou zit Elise. Elise, wat doen jouw ouders? Uh, mijn moeder werkt in een laboratorium. Ah, de techniek. Ja. ja, Ik wist het niet van tevoren, maar volgens de cijfers... is het meestal zo dat als meisjes voor techniek kiezen... ze dat doen omdat een van de ouders ook al in, de technische, in een technisch beroep zit... Toevallig is dat dan ook zo. <laughs> Jij voldoet aan alle onderzoeken. Hey, maar wat doet je moeder in het laboratorium? Um, ze onderzoekt uh, stoffen ook vooral. En, ja. Dus dat <laughs> zit gewoon in jouw genen? Ja, kennelijk dus. <laughs> en wat zou je later zelf willen? Heb je daar al een beeld van? Um, later wil ik denk mijn moeder wel achterna gaan en ook uh, stoffen onderzoeken. Hmm. Leuk. Ja. Ik praat zo weer verder met jullie. In de bus zit ook uh, de baas van deze hele club... Van, al, uh, van het prachtige bedrijf rondom ons... Martin de Beer van ExxonMobil. Al die meiden hier uh, op de vloer, bent u niet gewend, hè? Nee, dat, nee, dat zijn we zeker niet gewend. Want uh, zoals jullie het zo graag al aangaven... Is, uh, is het nog best wel een beetje een mannenbolwerk. Als je naar onze organisatie kijkt, heel veel mannen en nog heel weinig vrouwen. Dus heel leuk vandaag om uh, 39 meisjes over de vloer te krijgen. En wat gaan jullie doen met die meiden vandaag? Oh. Um, ja, dat zal ik even antwoord op geven. Ja, uh, en mijn uh, een woordvoerder van ExxonMobil. Ja, ja we, hebben, we hebben tenminste de dames hier op site... hebben een heel leuk programma voor ze in elkaar gedraaid... waarbij we een beetje uitleggen wat we hier op deze fabriek doen. En um, uh, daarna worden ze in groepen gesplitst. Dan gaan ze proefjes doen waarmee ze op, op hele simpele wijze zeg maar, dat, uh, ervaren... dat chemie eigenlijk overal in uh, het dagelijks leven voorkomt. Hè, in shampoo, in uh, simpele dingen als dat. En uh, de andere groepen gaan dan een speurtocht doen over de fabriek... Uh, en uh, degene die dan uh, de speurtocht het beste maakt, die verdient daar een leuke prijs mee. En uh, daarmee hopen we de dames de hele dag een beetje bezig te houden. Even Martin de Beer, directeur van, uh, ik zei het net al, de baas van de fabriek. Even voor de luisteraars, wat doet Exxon precies? Nou, Exxon is een uh, wereldwijd een energie, energiebedrijf. Ja, is dus uh, voornamelijk bezig met het uh, winnen en zoeken van olie en gas. Maar hier in het Rotterdam, ze hebben uh, een aantal fabrieken. Zowel een, een RAF naar de dus waar we grondstoffen maken en uh, brandstoffen maken voor. Voor je auto en voor, uh, voor vliegtuigen, voor, uh, voor scheepvaart en dergelijke. En daarnaast hebben we een aantal chemische fabrieken. Waarbij we chemische producten maken die daarna andere bedrijven weer kunnen maken tot de eindproducten. Ja. En nou zijn jullie, we zeiden het al, uh, ik zei het al eerder, een van de grootste nou ja, bedrijven ja, groot wereldwijd zijn jullie. Jullie doen het al heel lang met weinig vrouwen. En dat gaat toch heel goed? Ja, ik denk de, de belangrijkste reden waarom wij hier vandaag ook aan, uh, aan meedoen. Is, uh, is dat we eigenlijk veel te weinig jongeren hebben die voor techniek kiezen. Jongeren? Ja, van, nou, jongeren. Er zijn eigenlijk veel te weinig jongeren in Nederland die voor techniek kiezen. Überhaupt, dus zien, jongens en meisjes? Ja, echt, uh, als je naar heel Nederland kijkt... Uh, we zien eigenlijk in Nederland op dit moment heel veel mensen die werkloos worden. Terwijl wij eigenlijk de mensen niet kunnen vinden om de vacatures te vullen. Dus daar zit eigenlijk op een of andere manier... Die, uh, ja, dat, dat klopt niet, die balans ja. dat klopt niet. En wij proberen dus jongeren met name heel vroeg te stimuleren om voor de techniek te kiezen, en voor een baan in de techniek te kiezen. Want volgens cijfers is het zo dat er waarschijnlijk in 2016... er een enorm tekort is aan technisch personeel in Nederland. Nou, dat begint al in 2014. Als we naar 2014 kijken, zien ja. we al dat we inderdaad tienduizenden banen niet kunnen vullen. Doordat, doordat de mensen er gewoon niet zijn. En uh, tienduizenden banen die jullie niet kunnen vullen. En, en wat voor banen denk je, ja, moeten we dan aan denken? Kunt u iets concreets nou, goed, noemen? Als we hier kijken inderdaad, bij, uh, bij ons op de fabrieken. De banen waar wij echt wel moeite mee hebben om, om te vullen zijn uh, de operators. Dus de mensen die de fabriek echt, uh, echt opereren. Uh, technisch onderhoudspersoneel. Dat is dus laaggeschot personeel. Nee, nee, maar ook inderdaad gewoon ingenieurs vanaf de universiteit. Dus technisch ingenieurs die inderdaad onze fabrieken verbeteren. En uiteindelijk ook door moeten groeien naar ons management in, uh, in ons bedrijf. En hoe kan dat dan? Want is, is het al jaren niet meer interessant om, tech, om technische opleidingen te volgen? Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Van hoe komt dat? Inderdaad, van, uh, techniek is waarschijnlijk niet inderdaad op dit moment het, uh, het meest interessante om te kiezen op, uh, voor jongeren. Het zijn een heleboel andere zaken waar ze wel gaan. En tech, technisch is dan ja, daarbij techneut. En dat klinkt, klinkt een beetje saai. Ja, Linda Derksen, landelijk, je, bent van, je bent van het Landelijk Expertisebureau Meisjes en Vrouwen. Maar als ik dit zo hoor, denk ik leuk dat je die mijnen de, in de technische wereld aan die technische beroepen gaat helpen. Maar jongens kiezen er ook niet voor. Nou, jongens kiezen wel uh, beduidend meer dan wat meisjes kiezen als je kijkt naar de cijfers. Um, nou, hele goed, concrete het, cijfers... 10.000 banen, 10.000 vacatures in de techniek. Ja. Nee, het is ook belangrijk inderdaad om meer jongeren te interesseren. Maar willen we al die onvervulde vacatures vullen, willen we die, dat 170.000 tekort aan personeel wat eraan zit te komen, willen we dat gaan oplossen, dan kunnen we het gewoon niet alleen af met de jongens. We hebben gewoon die meisjes, dat onbenutte beta potentieel van die meisjes, hebben we echt ontzettend nodig om die uh, tekorten op te vullen. En u zei het net al van ja jongeren kiezen niet voor techniek. Dat is echt een groot probleem. Het imago in Nederland met name, want in heel veel andere landen is het heel anders. Van techniek is niet positief. Het is saai, het is moeilijk. Je krijgt er wellicht vieze handen van. Zowel jongens als meisjes denken dat. En ik denk dat daar dus een heel grote kans ligt om meer jongeren te interesseren. En dat doen we dus ook vandaag bij Ik ben bij even extra. benieuwd, want we hebben hier drie jonge meiden. Wat nou het imago van techniek bij hen op school is? Marielle? Um, nou, ik denk vooral ik denk bij techniek eigenlijk ook aan robots en dat soort dingen. En dat doen we zelf, doen we ook wel ro uh, robots in, um, programmeren. Of in ieder geval, daar hebben wij een groep van, uh, Comenius Class. En uh, ja, die doet dat ook, um, een paar uur per week. En ja, daar denk ik dan eigenlijk wel aan, eerder aan met techniek, aan uh, robots en dat soort dingen. Dus eigenlijk weten jongeren helemaal niet zo heel goed nee. wat, wat die technische wereld inhoudt. Um, Emily, wat, wat voor imago is er rondom. Jouw, hoe denken jouw vrienden bijvoorbeeld over techniek? Uh, nou ja, de meeste uh, <coughs> mensen uit mijn, ja, vooral mijn vriendinnen, die kiezen ook NT. Dus uh, we hebben allemaal wel een beetje dezelfde gedachtegang, zeg maar. Jij vindt het niet saai? Nee, ik vind het heel interessant. En je kan, door techniek kan je zoveel dingen oplossen en zoveel dingen ook weer van leren. Dus ja. Yeah. En ook niet te bang dat je vieze handen krijgt? Daar ben ik niet bang voor. Heb je nagellak of niet? Uh, een beetje. maar nee, Het is eraf. Het is eraf. Ja, dat krijg je ervan. als. Kijk, ja. je... hey, dat moet je ook niet doen. Je moet gewoon een microfoon vasthouden. Dat is goed voor je nagellak. Heb ik niet, maar dat maar niet, maakt niet hoor. uit. Het hoeft niet, niet. Je nagellak kan er gewoon op blijven zitten. Dat kan doe iets in de techniek. Dat kan het nog. Ja, zeker. Maar wat kan dan uh, Ellen Emmen, woordvoerder van Exxon Mobiel, meer vrouwen in de techniek? Los van het feit dat we al die vacatures moeten vullen. Wat, wat kan de meerwaarde dan zijn van meer vrouwen? Uh, nou, ik denk voor, uh, voor een bedrijf als de onze. Uh, want dat, daar spreek ik, spreek ik dan even voor. Is het, uh, is het heel belangrijk dat je in je bedrijf... een uh, weerspiegeling van je samenleving hebt werken. En daar horen vrouwen natuurlijk net zo goed bij. Uh, het, het is gewoon, het, het, het is gewoon uh, een feit dat het niet uitmaakt... of je een meisje of een jongen bent. Uh, als, die, als, als je zo'n baan uitvoert moet je hem leuk vinden. Mm -hmm. En het proces na een toe, is, is, is lastig. Ik bedoel, je, je, je zit op school, het is allemaal heel... Uh, ja, het is niet concreet genoeg wat je aangeboden krijgt als lesstof. En dan tegen de tijd dat je bij een bedrijf komt... weet je niet waar, waar je voor kiest. Daarom proberen wij ook met onze, on eh, onze projecten die wij ondersteunen... Uh, te zorgen dat, uh, dat, dat mensen van ons, engineers van ons... vertellen hoe leuk het is om in bedrijven als onze te werken... en wat de mogelijkheden daarvan zijn. En, uh, en dat is de reden waarom we meedoen aan ja. Girls Day... maar waarom we ook andere projecten ondersteunen... die hetzelfde doel hebben, maar dan wat breder dan alleen meisjes. In dit geval. Ja. Ja. ja, luisteraars, bent u misschien uh, toevallig vrouw en werkt u in de techniek? En denkt u, ik kan uitleggen hoe leuk dat is, of juist hoe moeilijk het is om als een van de weinige vrouwen in een mannenberoep te werken. Of bent u een luisteraar die vindt meer vrouwen in de techniek helemaal niet. Bel ons. U kunt bellen met 0800 1121. Twitter kan naar hashtag #lijn1. Mailen naar lijn1apstaartjentier.nl. Uh, dame's en heren, hoe doen wij het als doet Nederland het als we kijken naar de rest van de landen om ons heen? Doen andere landen het beter met vrouwen in de techniek? Nou, Martien de Beer van ExxonMobil. Als we kijken binnen binnen ExxonMobil, dan is uh, Nederland zeker geen koploper. We zien toch een, een aantal van onze zusterbedrijven ook in Europa en zeker in Amerika waar vrouwen al een stuk meer voorop lopen dan, uh, dan hier in Nederland. En in welke en dat, landen bijvoorbeeld? Nou, als je kijkt Europa. naar landen als uh, Frankrijk en België... Ja, dan is dat al een stuk verder, verder doorgevoerd dan hier in, hier in Nederland. En dat begint eigenlijk al echt op de scholen. Als je naar de scholen kijkt, naar de technische studies... dan zie je al het grote verschil tussen Nederland en die landen. Want daar zitten meer vrouwen op die technische studies? Ja, daar zitten aanzienlijk veel meer vrouwen op de, ja. op de technische studies. En soms spraak je hier in Nederland over van... 5 tot 10% als je naar de technische universiteiten kijkt. Ja, En wat opvallend weer in Nederland is, als je kijkt naar de cijfers op het HAVO-VWO, kiest bijna de helft van de meisjes kiest wel een natuurkunde en technisch uh, profiel. Dus op het HAVO-VWO, daar zitten jullie dan toevallig ook op, kiezen de meiden er wel voor. Maar daarna gaat er dus iets mis, Linda. Ja, de, de meisjes met name op het VWO trouwens uh, kiezen inderdaad voor een natuurprofiel. Maar ze stromen nog niet massaal door naar technische opleidingen. Ja, wat wij toch zien is daar ook dat dat beeld van beta-techniek een rol speelt. Ze denken ook vaak dat het moeilijk is, ja. dat ze het niet kunnen. Worden niet ook altijd door hun omgeving evenveel gestimuleerd en geenthousiasmeerd om een beta-technische opleiding te volgen. Er wordt toch nog vaker tegen meisjes dan tegen jongens gezegd. Weet je dat nou wel zeker? Zou je dat nou echt wel doen? Kun je dat wel? Ja, dat is een van de redenen. Ja. Maar het verschil in cijfers is vrij, vrij, vond ik erg hoog. Want ongeveer 50% van de meiden kiest voor dat natuurkunde, te, dat, ja, hoe heet het officieel, natuurtechnisch profiel? Ja, je hebt twee profielen, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Nou, en dan... dat natuur en techniek profiel kiest ongeveer de helft voor. Ja, maar als een je dan... stuk minder wel hoor. Natuur en techniek op het VWO is uh, rond de 30%. En dan is natuur en gezondheid 50%. Ja, is dat het? allebei. Ja, ja. ja, Natuur en techniek. En maar natuur daarna samen. op de universiteit is het nog maar rond de 7? Ja. Daarna op de universiteit is het rond de 20%. Um, op de universiteit sowieso percentage vrouwen het hoogst. Als je kijkt naar een mbo is het ongeveer 10% vrouwen bij technische opleidingen. Nou is het nou wel dat het heel erg wisselt per opleiding. Kijken we naar werktuigbouwkunde, uh, zit daar ongeveer 3% vrouw. Kijken we naar bouwkunde zit daar ongeveer 60% vrouwen op de universiteit. Ja. Dus het wisselt heel erg per opleiding wat het percentage vrouwen is. Okay. Aan de telefoon hangt meneer Van Rest. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben al wat ouder. Ik heb mijn hele leven heel veel met veel vrouwen gewerkt. Onder andere in horeca, pakketbakken. Ik ben mijn hele leven kok geweest. En u moet maar zien hoe weinig vrouwen de kok zijn, terwijl elke vrouw kan koken. Maar de beste koks zijn die de techniek van koken weten, wat wel bij elkaar kan, wat niet bij elkaar kan. En dat zijn vrouwen, want die werken vanuit hun gevoel en ook creatieve delen. Een heel gewoon voorbeeld heb ik toen, ik ben dus direct naar de oorlog begonnen, Afwasmachines waren er niet, dat waren afwasmeisjes. Maar er was een meisje die moest dan in onze keuken, omdat het adamannutwerk is, borden of weet ik veel, heel veel tegelijk afwassen, zo snel mogelijk. Ja. En wat vond die uit? Gewoon een slang op de kraan hè, met warm water en een afwasrek waar ze de borden in zetten en die spoelde, spoot ze schoon. Ja. En door het hete water. En dat was techniek door een vrouw uitgedacht. Ik bedoel, er zijn nu een andere washingmachines. Maar dat was een, een vrouw die creatief is. Dank u wel. En vanuit hun gevoel werken ze ook veel secuurder als een man, want ze werken okay. met, met gevoel. En ja. een man werkt met techniek. En als je die techniek hebt, nou dan is het goed. Helemaal goed. Dank u wel, meneer okay. Van Rest. Martin de Beer, vrouwen werken vanuit hun gevoel, zijn creatief en mannen werken vanuit de techniek. Ja. Nou, ik vind dat een hele opmerking, een mooie opmerking die, uh, die de luisteraar maakt. Uh, wij zijn echt op zoek naar een diverse, een diverse workforce. Ja? Want, uh, Exxon is groot geworden door innovatie. En juist door een hele diverse workforce te hebben. Ook een stukje afspiegeling van maatschappij. Met mensen met, met verschillende creativiteit, verschillende denkbeelden, verschillende ideeën, verschillende krachten. Ja, creëer je dat stukje innovatie, creëer je dat stukje teamwerk. En daar zijn we echt naar op zoek, want ja, mannen en vrouwen zijn helemaal anders. Ja. En staan er natuurlijk ook anders in dat betreft in een, in een team. Dus je hebt hardcore techneuten nodig, maar ook techneuten die meer met hun gevoel werken. Ja, en dat is niet per definitie altijd mannen en vrouwen. Maar je hebt inderdaad gewoon een divers team nodig inderdaad om succesvol te zijn. Ja, Rob mailt het volgende. Die zegt, managers in de techniek moeten de meiden ook accepteren. Hij zegt, mijn vrouw is gediplomeerd MTS Electronica. Maar werd ze in haar carrière steeds meer verschoven naar een administratieve commerciële rol. Ja, want dan kan je wel die vrouwen binnenhalen. Maar blijven ze ook binnen, Martin de Beer, directeur van ExxonMobil? Ja, dat is voor ons een, een hele belangrijke uitdaging. Waar we ook heel veel tijd en energie in steken om ervoor te zorgen dat ze hier blijven. Dus ja. zo'n Girls Day als vandaag is ook uh, ja, organiseren. Maar blijven op... ze? Want hoe gaat dat nu? Hoe is dat verloop van vrouwen bij u in het bedrijf? Over het algemeen is het verloop van vrouwen op dit moment niet anders dan het verloop van mannen. Dus dat, uh, dat weten we inderdaad goed binnen te houden. Het is met name inderdaad ze binnen krijgen. En daarna inderdaad het behouden van ze uh, is goed. Maar daar moet je wel heel veel energie in steken. En we niet alleen ze binnen houden maar ook op een goede manier te ontwikkelen, zodat ze de goede kansen en goede mogelijkheden te geven, zodat ze ook net inderdaad als mannelijke collega's kunnen doorstromen ook naar leidinggevende functies. Ja. Ellen Emmen, woordvoerder van ExxonMobil. Bas Milt, zitten mannen die nu bij ExxonMobil uh, werken, wel te wachten op al die afleiding op de werkvloer? Ja, tegenover mij zitten hier drie bloedmooie meisjes die nu moeten lachen. Als deze meiden hier komen werken, dan komt er uh, niet veel meer terecht van werken. Nou, ik denk dat uh, de mensen die hier werken professioneel genoeg zijn om daarmee om te gaan. Ja, ja je moet er wel lachen. <laughs> nou, ik kan je vertellen: met uh, mijn uh, redactrice uh, Marjo werd er vanochtend al flink geflirt door de mannen hier. Dus ik weet het zo net niet. Aan de telefoon hangt mevrouw de Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat mij opvalt, is uh, mijn kinderen hebben op. Amerikaanse hoog zeten. We hebben in een buitenland gewoond. En wat mij opvalt is dat uh, kinderen daar op een veel jongere leeftijd geconfronteerd worden met techniek. Hun Boeken uh, Science hebben ze al vanaf dat ze 7, 8 zijn, voerden de wetten van Newton uit in de praktijk met wrijving en frictie en snelheid. De boeken zien er zo mooi uit, zo uitdagend. En die kinderen gaan dus vanaf 7, 8 jaar worden geïntroduceerd in techniek, de natuur om hen heen. En ik zie dat dat doorloopt naar de middelbare school. En daar is het veel mm -hmm. minder een probleem dat meisjes wel degelijk voor techniek kiezen. Ja. Maar we beginnen veel te laat. We beginnen Want te ik laat. Ik denk dat op de lagere scholen de kinderen de wetten van Newton niet kennen. En dat spelende wijze introduceren van al deze prachtige dingen maakt dat kinderen, kinderen zijn van nature. Je bent ja. ontzettend nieuwsgierig, maar het moet wel aangeboden worden. En ja. dat doen we niet. Mevrouw de Jonge, dank u wel, want hier in de bus knikken al mijn gasten helemaal mee. Die zijn het helemaal met u eens. Ellen M, een woordvoerder van ExxonMobil, ik zie u helemaal, helemaal knikken. Nou ja, ik heb, drie, ik heb drie dochters en die zitten nog op de basisschool. En uh, vanaf groep 7 krijgen ze pas iets van techniek of natuniek aangeboden. Terwijl ze inderdaad uh, met mij al meegeweest zijn naar Amsterdam, naar dat, uh, dat wetenschapsmuseum, naar Nemo neemauw. En dat vinden ze helemaal geweldig, hoe klein ze ook zijn. Dus ik kan dat wel beamen, ja. ja. ja. Linda Derksen van het landelijke expertisebureau meisjes en vrouwen in de betatechniek. Het onderwijs begint veel te laat met het introduceren van de techniek. Ja, als je nu ook kijkt inderdaad naar uh, de hoeveelheid betatechniek die wordt gegeven op de basisschool... staan wij ook onderaan de lijstjes. Maar daar gaat verandering in komen... Want uh, inmiddels ziet de overheid en het bedrijfsleven dat ook. Dus met het techniekpact dat binnenkort gesloten wordt, wordt basisonderwijs wordt een heel belangrijk speerpunt. We zien dat inderdaad op een jonge leeftijd je al moet beginnen. Want zoals de luisteraar ook zei, kinderen zijn zo onderzoekend. Ja. Dus wetenschap en techniek is hun op het lijf geschreven. Dus als we ze daar een positief gevoel mee kunnen geven, zullen ze daarna veel sneller die keuze voor uh, beta techniek gaan maken. Ik blijf nog even met de vergelijking van Land om ons heen. Want Dirk die mailt: Ik kom voor mijn werk veel op fabrieksterreinen in Rusland en Oost-Europa. Vooral in Rusland is het merendeel, merendeel van de ingenieurs vrouw. Het lijkt me niet dat ze in Rusland ook een Girls' Day hebben. Weet iemand waarom daar in Rusland wel veel vrouwen in de techniek werken? Martin de Beer, directeur van de fabriek van ExxonMobil. Dat is een hele goede vraag, waar ik zo geen antwoord op weet. Nee, maar u komt in andere landen neem ik ook aan. Wat, wat ziet u dan als u in andere landen komt? Nou, we zien inderdaad, van, uh, als je in andere landen komt, dat, het, uh, dat er dus veel meer vrouwen zien. Maar dat het met name inderdaad al de, op de scholen ja, mm -hmm. veel actiever wordt gepropageerd. Waardoor inderdaad de meisjes daar al kiezen voor techniek. Dus het is niet zozeer inderdaad dat op het bedrijfsleven de keuzes gemaakt worden. maar met name echt inderdaad basisschool, middelbare school. Dat, dat de keuzes worden gemaakt. Ja. ja, en die rolmodellen. Die, Ellen. Uh, de rolmodellen. Dus me medewerkers van bedrijven die gaan vertellen hoe leuk het is. Want ik denk dat daar de klik niet zit. De, ja. de, de klik moet komen van, oh, het is ook, die mogelijkheden zijn er voor mij ook nog. Okay. Dat. Over rolmodellen gesproken, dat geeft me een goed bruggetje. Want Emilie, Elise en Marielle, de drie meisjes die de in de bus zit en zeggen, misschien kies ik wel voor techniek. Mevrouw Stoelinga hangt aan de telefoon... en die werkt al 35 jaar in de petrochemie. Goedemorgen, mevrouw Stoelinga. Ja, goedemorgen, Nadine. Um, leuk dat ik in de uitzending mag komen. Ik ben Gilles Stoelinga, inderdaad... en ik heb dik 35 jaar in de petrochemie gewerkt. Eerst in het onderzoek in Amsterdam... bij een grote uh, petrochemisch bedrijf... een kon-collega van Exxon Mobile, En uh, na... 25 jaar in de research ben ik nog 10 jaar op de raffinaderij gaan werken. Nou, ik heb een fantastische tijd gehad, dat kan ik zeggen. Ik heb dan ook een technische opleiding gehad. Ik had HTS-materiaalkunde gedaan. En ik was de eerste vrouw in Nederland die dat uh, afstudeerde. En daarna wow. ben ik precies op het goede moment op de goede plek gekomen... als schadeanalyst bij een uh, groot uh, laboratorium. Ja, en hoe was dat voor u om als een van de allereerste vrouwen in die technische wereld, in die mannenwereld te werken? Ja, fantastisch. En het is wel net hoe je jezelf opstelt. Je moet jezelf niet als buitenbeentje of als anders zien. Je, je bent gewoon een deel van de maatschappij, ook binnen de poorten van de techniek. En ik moet zeggen, zeker de laatste jaren, meisjes, jongens, vrouwen, mannen, die zijn in die wereld gewoon hetzelfde. Ja. Maar benut de talenten en de, ja, de industrie ziet ook wel dat vrouwen iets andere talenten hebben dan mannen. En probeer ze dan op de goede plek te krijgen. Okay. Tot slot, mevrouw Stullinga, heel kort graag. Heeft u de gouden tip voor Emilie, Elise en Marielle, de drie meiden die voor de techniek willen kiezen? Ja, bijt je erop vast, geniet er vooral van en pak de krenten uit de pad. Dat Hartstikke belangrijk. goed. Kijk, die is belangrijk, dank u wel. Uh, Elise, kun je hier iets mee? Um, zoals ik net hoorde, het klinkt heel leuk en we zullen het vooral gaan doen. Heel goed. Even tot slot. Um, Martin de Beer, directeur van ExxonMobil. Heel veel vacatures, vertelde u al, meer dan 10.000. Mensen die luisteren en misschien denken, nou ja, misschien moet ik het toch maar wagen. Wat voor soort mensen zoekt de ExxonMobil? Ja, mensen met een, uh, ja, toch met een technisch achtergrond die, uh, die daarin zoeken. Uh, maar daarnaast kijken we natuurlijk naar veel meer zaken. Want uh, wij zoeken echt mensen die, uh, die ook een drive hebben in hun, uh, in hun werk om continu te verbeteren. Wat ik net al zei, we zijn groot geworden door innovatie. En mensen willen inderdaad... Uh, we zoeken mensen die echt het best uit zichzelf willen halen. En op die manier een stukje bijdrage willen leveren aan, aan ons bedrijf. Oké. Okay. Tot slot, Girls Day. Uh, Linda, je bent de organisator en non organisatoren achter deze dag. Wanneer is deze dag geslaagd? Um, deze dag is geslaagd als uh, de meisjes die hebben meegedaan aan Girls Day... allemaal een beter en breder beeld hebben gekregen... van wat voor leuke mogelijkheden er zijn in better techniek. En nu ook een bewuste keuze kunnen maken. Want vaak sluiten heel veel mij het bij voorbaat eigenlijk al uit... ...als keuze, omdat ze gewoon niet weten wat er allemaal is. Maar we hopen dat ze nu in ieder geval deze keuze op hun netvlies houden... ...en uiteindelijk de keuze voor better techniek ook maken... ...om daarmee uh, al de onvervulde vacatures te vervullen. Ja. Even tot slot, graag kort antwoord, Martin de Beer. Uh, Amber die meldt, verdienen vrouwen in de techniek minder dan de man? Uiteindelijk willen we terugzien onze sportsman. Nee, uiteindelijk niet. Nee? Jullie ja, schudden allebei. Nou, dan geloven we u hierbij op uw mooie blauwe ogen. Dank u wel. Dank u wel, dames. Heel veel succes. Geniet van de dag. Nou ja, en ik hoop dat jullie een mooie carrière wachten. Ja, en luisteraars, morgen zijn wij er weer. En dat met twee echte mannen van ijzer en staal. Namelijk mijn collega Jeroen Wilaert en de PVDA-leider Hans Spekman. Fijne dag. Tot. Uh, ik ben er volgende week weer. Dag.